8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Verkoop van vuurwerk begonnen, arrestaties bij protesten Turkije... en Nederlandse skieren overleeft lawine. De vuurwerkverkopen is begonnen. Om 6 uur vanochtend mochten de verkooppunten hun deuren openen. Er zijn er 1500 bij onder meer tuincentra en bouwmarkten. Het afsteken van het vuurwerk mag pas op Oudjaarsdag. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van 100 euro krijgen. De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op om het vuurwerk voor particulieren aan banden te leggen. Een aantal gemeenten heeft vuurwerkvrije zones ingesteld.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 Ook in Ankara en Izmir werd gedemonstreerd. Bij een toespraak voor aanhangers benadrukte premier Erdogan hoeveel zijn AK-partij voor Turkije heeft gedaan. Ook waarschuwde hij justitie omdat er steeds details over het corruptieonderzoek uitlekken. De eerste versterkingen voor de VN-macht zijn aangekomen in Zuid-Soedan. Het zijn 72 politiemensen uit Bangladesh. Ze moeten helpen bij het herstellen van de orde in het land... waar deze maand etnische gevechten uitbraken. Er zijn al een kleine 8000 internationale militairen... en politiemensen in Zuid-Soedan. Maar ze konden tot nu toe geen eind maken aan het geweld. Daarom stuurt de VN duizenden extra manschappen. Bij een treinbrand zijn in het zuidoosten van India zeker 23 mensen omgekomen. Negen reizigers zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er zaten 67 mensen in de wagon waarin brand uitbrak. Over de oorzaak van die brand is nog niets bekend. Een Nederlandse skier is in Oostenrijk onder een lawine terechtgekomen. De man van 29 wilde in Tirol buiten de officiële piste een helling afdalen... en veroorzaakte daarbij een lawine. Een snowboarder zag de benen van de Nederlander uit de sneeuw steken en groef hem uit. De Nederlander overleefde het en raakte alleen gewond aan zijn knie. Bij lawines in de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen kwamen gisteren vijf mensen om het leven. De komende twee jaar gaat er minder geld naar de Verenigde Naties. Door de Algemene Vergadering is een begroting van 4 miljard euro aangenomen... voor personeelskosten en het beheer van gebouwen. Dat is 1 procent minder dan de vorige begroting. Meer dan 220 werknemers verliezen hun baan. Van het bedrag van 4 miljard gaat niets naar vredesmissies van de VN... die worden betaald uit een ander potje. Het verzamelen van telefoongegevens van miljoenen Amerikanen door de geheime dienst NSE is toch niet in strijd met de wet. Dat vindt een rechter in New York. Eerder kwam een andere rechter tot een ander oordeel. Volgens de nieuwe uitspraak is er geen bewijs dat de NSE data heeft gebruikt voor iets anders dan het bestrijden van terrorisme. In de andere rechtszaak werd het afluisterprogramma nog een inbreuk op de privacy van burgers genoemd. Tientallen opvarenden van een Russisch schip dat bij de Zuidpool in het ijs zit vastgevroren moeten nog even geduld hebben. De Chinese ijsbreker die het schip zou bevrijden is weer vertrokken omdat het ijs te dik was. Er wordt nu gewacht op een Australische ijsbreker die er op zijn vroegst morgen is. De gestrande reizigers hebben een geïmproviseerd kerstfeest gevierd, inclusief lekker eten en cadeautjes. Ze hebben nog genoeg eten om nog maanden aan boord te blijven. Het weer bewolkt en regen. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en valt er aan de kust nog een enkele bui. Daar klaart het ook af en toe op. Het wordt 8 tot 10 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Morgen overwegend droog, iets koeler en wat meer ruimte voor de zon. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Wij zijn Promovendum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 Elko Brinkman, de Amerikaan Paul Brammer en de meester zelf openhartig over het premierschap. Vanavond 9 uur op 2. U heeft nog maar drie dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Het NOS Radio 1 Journaal. Mark Visser. Goedemorgen, nog een paar dagen en is het zover. Geen alcohol onder de 18 jaar. De campagne is al een tijdje. Wat hebben jullie afgesproken? Niks. En jullie? Wij ook niks. Inderdaad, niks is de afspraak. Niet roken, niet drinken onder de 18. Er is nu flinke kritiek op de leeftijdscontrole van supermarkten. Maar eerst naar Turkije. Want de Turkse politie heeft hard ingegrepen... bij een protest in Istanbul tegen premier Erdogan. De betogers werden met traangas en waterkanonnen verjaagd... nog voordat de demonstratie goed op gang was gekomen. Turkije is al enige tijd in de ban van een groot corruptieschandaal. Premier Erdogan heeft tien ministers in zijn regering vervangen. De protesten richten zich vooral tegen Erdogan zelf. Ik ga erover praten met hoogleraar Turkse taal en cultuur... Eric-Jan Tsurger van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. De politie slaat dus hard toe in Istanbul. Voelen de autoriteiten zich in het nauw gedreven? Ja, dat is wel duidelijk. Daar heeft het alles schijn van... Uh, het is natuurlijk al de tweede keer dit jaar. Hè? In uh, mei en juni zijn er hele massale protesten geweest. Die kwamen uit een andere hoek. Die kwamen uit, uh, van, de, van de seculiere jonge middenklasse, um, maar die waren ook massaal... die zijn ook keihard uiteengeslagen. En nu uh, is er dus een, uh, um, ja, een, een groot intern probleem... binnen de, binnen de zeg maar, islamitische kant van de Turkse politiek. Dus uh, dat wordt als heel bedreigend ervaren door uh, premier Erdogan. En uh, het lijkt er wel op dat hij toch in... Uh, in paniek van zich afslaat. Ja, want ja, dat corruptieschandaal wordt, wordt groter en groter. Er is nu een tweede onderzoek ook... naar onder andere prominente ja. zakenmensen. Verwacht verwachten dat er nog meer onthullingen komen over corruptie. Dat denk ik wel. We weten nou dat de grote arrestatiegolf van 17 december... dat dat de eerste poot was van een corruptieonderzoek... dat twee poten kende. En vlak voordat de arrestatiebevelen de deur uit zouden gaan... voor de tweede poot um, is de officier van justitie die daar de leiding over had... over dat onderzoek, die is uh, plotseling op non-actief gesteld. En uh, ja, het is dus wel voor iedereen duidelijk... dat er nog een heleboel, uh, heleboel uh, vuil uit de, uit de beerput kan komen. Ja, want om maar een gerucht te noemen, niet het minste... Uh, ook de zoon van Erdogan zou erbij betrokken zijn. Ja, bij de eerste arrestatiegolf waren natuurlijk al een aantal zonen van prominente politici, ministers. Die en, zijn ook ontslagen, hè? Uh, die, die zijn weg. Ja, die, die hebben hun, ontsla hun of het ontslag in, aangeboden. Die, Ze denk, ja, zijn in ieder weg, ja. Die zijn weg. Um, het gerucht gaat, maar dat weten we dus niet... want uh, de, het Openbaar Ministerie heeft uh, niet bekend kunnen maken... wie er verdacht worden. Het gerucht gaat dat, een van de, dat de zoon van Erdogan daarbij betrokken is, ja. En, en heeft Erdogan nu zelf dan nog wel de, de touwtjes stevig in handen? Of begint hij nu de regie te verliezen? Ja, ik denk dat we toch wel getuigen zijn van de, van de ontbinding... Van de, van de doodstrijd van een regime, zou je kunnen zeggen. De laatste vijf jaar is het, is het regime van de AK-partij AK in Turkije... heel erg het persoonlijke regime van premier Erdogan geworden. En ja, dat wreekt zich nu in zekere zin, want Erdogan voert... Net als hij in mei en juni gedaan heeft een extreem harde confrontatiekoers waarin hij alle tegenstanders wegzet als buitenlandse agenten en uh, uh, zijn aanhangers oproept echt om uh, ja, in termen van oorlog eigenlijk de AK partie te verdedigen. En uh, ja, voor steeds meer mensen in Turkije uh, ja, wordt dat onacceptabel. En is dat grote verschil wat u aan het begin ook al zei... dat het verschil met het voorjaar is dat het nu dus in zijn eigen partij is... is dat dus ja, daardoor dus gevaarlijker ook voor hem? Ja, het is, hij probeert ook dit verzet probeert die weg te zetten als een buitenlands complot... waar dan met name Amerika en Israël achter zouden zitten. Met, met de heer Gulen ook, hè? die moslimgeestelijke ja, die precies. in ballingschap in de VS leeft? Precies, Fethullah Gulen is een uh, islamitische uh, Turkse uh, geestelijke... die. Uh, die vanuit Pennsylvania eigenlijk een beweging aanstuurt. die binnen die partij van uh, Erdogan heel belangrijk is. die daar een hele belangrijke component is. En uh, ja, uh, dit is dus voor hem. Uh, dit komt heel dicht bij huis. Die AK-partie van Erdogan. dat is een, een brede coalitie. Daar heeft hij zijn succes ook aan te danken. Hij heeft drie verkiezingen achter elkaar gewonnen. En. Dat komt omdat om de harde kern van, van zeg maar, uh, uit de radicale politieke islam, waar Erdogan zelf ook uitkomt, daaromheen is een brede coalitie uh, gegroeid van allerlei groepen die zich bij die partij thuis voelden. En wat je nu ziet gebeuren is dat um, steeds meer elementen, steeds meer delen van die coalitie Erdogan langzamerhand als een Gevaar beginnen te zien. En de, de rol van het leger, daar ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar. Want uh, Erdogan heeft het leger in ieder geval uh, flink aangepakt hè, de afgelopen jaren. De macht is in ieder geval ja. ingeperkt. Zal het leger zich afzijdig houden? Dat denk ik wel. Het leger zal in ieder geval niet rechtstreeks uh, ingrijpen in de vorm van een staatsgreep, zoals we vroeger in het verleden dat zo dat vaak dat gezien ja. hebben. Uh, daarvoor is eigenlijk die, die verandering die, uh, die Erdogan doorgevoerd heeft... Dat, dat terugjagen van het leger naar de kazerne... dat is eigenlijk te succesvol geweest. Dus dat zie ik niet meteen gebeuren. Maar uh, het leger uh, heeft wel laten weten, ook al in een proclamatie... dat ze de zaak nauwlettend volgen. En dat ze in ieder geval uh, niet willen dat het leger erin gemengd wordt. Dus... Ook Erdogan zal het leger niet makkelijk kunnen inzetten... als de zaak echt benauwd wordt. Dank u wel, hoogleraar Turkse taal en cultuur Erik-Jan Tsurger. Keren we weer terug naar de vuurwerkenverkoop. We hebben de plastic chirurgen al gehoord eh, vorig uur. Politie waarschuwt voor illegaal vuurwerk. En toch wordt er vandaag wel weer heel veel vuurwerk verkocht. Mark Hamer in Aar. Vanaf zes uur was de winkel al open. Um, het was net nog niet heel erg druk. Hoe is het nu? Het houdt nog niet over hoor, moet je zeggen. Ik ben net even achter geweest. En er is zo'n hele bunker. Er staat het vuurwerk opgeslagen. En in ieder geval een gedeelte steeds opgeslagen. En het vuurwerk dat voor half negen opgehaald moet worden. Nou, die hele bunker die stond nog helemaal vol. Je moet je eens denken, ik sta hier in een grote loods. Normaal gesproken verkopen ze hier grasmaaiers. Maar ja, zo aan het einde van het jaar wordt hier dan vuurwerk verkocht. Om me heen overal vuurwerk. Pakketten hangen tegen de muur. En als ik nu even rond. Kijk, nou, er staan daar verderop wat mensen wat uit te zoeken. En hier is een meneer, u, die komt vuurwerk afhalen. Ja, klopt, ja. ja. Wat heeft u allemaal besteld? Geen idee, dat hebben de jongens gedaan. De jongens hebben dat ja. gedaan. En wat hebben jullie besteld? Uh, Tinnisshocks. Uh, ja, Pardon, was, wat? Tinnisshocks. Uh, ja, uh, volteintjes volgens mij... Uh, Red Busters lees ik nu. Uh, ja, veel. Veel besteld. Ja, ik, ja. Ik, ik, van binnen en nu staat er ook met een gezicht bij van nou, daar sta ik nou, het weer. Het is veel te vroeg, hè? Ja? Ik zeg veel te vroeg. Oh, dit tijdstip bedoelt. De tijdstip is veel te vroeg. Ja. Voor mij al. Ja, u moest voor half negen het ophalen. Voor negen uur moesten we het ophalen en dan, uh, ja. dan waren we er weer. En die andere man die ligt nog op bed. Ja. Voor hoeveel heeft hij nou uh, gekocht? Geen idee. Geen idee. Dat nee, weet ik echt niet. Het nee. is van uw rekening afgeschreven? Het is wel van mijn rekening afgeschreven, ja. ja maar wat, wat, wat, weten jullie hoeveel, voor welk bedrag dit is? Vraag het even achter de balie. Ik, ik durf het niet, niet te zeggen. Kleine schatting? De kleine schatting. Vast een verjaardwoord op het bonnetje De op het bonnetje even. Is 91 euro. 91 euro. Nou, valt nou, het valt mee. mee? Valt mee. Meer dan anderen? Vorig jaar was het erg. Ja. Hoe ja. was het? Uh, volgens mij 100 20 zo. 141. Oh, 141. Oh, oh, oh, hij weet, hij het. weet het precies. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, maar ja, u, u kijkt er een beetje bij van, nou ja, van mij hoeft het niet zo. Nee. nee. Er zijn ook verhalen, of willen mensen, het nieuws, dat het moet eigenlijk misschien wel afgeschaft worden voor particulieren. Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Dat wilt u niet? Nee, dat niet. Alleen die, die zware rommel wat je de laatste tijd hoort, dat vind ik wel een beetje te. Ja, dat, maar dat, vooral dat illegale vuur. Ja, klopt. Maar ja, als het nou ergens in de buurt op één op plek wordt afgestoken... zou dat niet voldoende zijn? Nou, dat vind ik een beetje saai. Ja, vind toch ik wel? Ja, ja. Ja. ja. en, en de Kijk, kinderen willen ik, nee. het, hè? Nee? Kijk, punt is van, je bent zelf ook jong geweest. En dan denk ik van, nou, me lekker gaan. Ja. Moet gewoon kunnen. Moet gewoon kunnen, ja. ja. Klopt. En uh, ja, u, u neemt het zo meteen mee. Ik geloof dat de kinderen onder de 16 niet mogen tillen. Mogen tillen? Nee, uh, uh, mogen tillen. Maar, ze nee, mogen, ze mogen, ja, maar ja, pas, uh, pas uh, uiteindelijk dinsdag, hè? Ja. Ja. Houdt u dat goed zicht op? Ja, het gaat gewoon in de kast en uh, de kast gaat op slot en klaar. Ik zie je lachen of weet je hoe die kast open gaat? Uh, ja, ik heb niet de sleutel. Ja, nou, u heeft het goed opgevloor. Ja. Ja. Nou, u neemt het spul mee. Nou, twee grote tassen, één stuk plastic en dan een grote tas. En dan mag het dinsdag okay. geknald worden. Super. Fijne jaarwisseling. 30 jaarwisseling. Veel wil Meniscusoperaties worden veel gedaan, maar zijn ze wel nodig? U hoort zo over een nieuw verrassend onderzoek. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Supermarkten bereiden zich voor op de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar. Die nieuwe grens geldt vanaf 1 januari. En vanaf die datum moet iedereen tot 25 jaar zich in de supermarkt legitimeren. Miranda Boer van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, goedemorgen. Goedemorgen. Het is bijna zover. Uh, wat hebben de supermarkten zo al gedaan? Uh, nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk uh, de kassamedewerkers voorbereiden op de leeftijdsverhoging uh, en uh, de verhoging van de legitimatieleeftijd. Dus die, uh, die zijn uitgebreid uh, getraind en uh, geïnformeerd. Kunt u daar en een daar voorbeeld van noemen wat, wat ze hebben meegekregen? Wat, waar moeten ze op letten straks? Uh, nou, dat iedereen tot 25 jaar uh, zich moet legitimeren... en dat de nieuwe leeftijd voor de verkoop van alcohol en tabak 18 jaar uh, is. En dat moeten ze dan inschatten of iemand uh, in ieder geval jonger is dan 25? Ja, dat klopt. En dan is het zo ruim dat in ieder geval die 18 jaar dan uh, binnen zal vallen. Um, volgens STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid... Um, ligt er veel te veel druk bij het kassapersoneel. Laten we even naar de directeur luisteren. De die, die kunnen wel 16 zijn terwijl de leeftijdsgrens 18 is, dat is uh, gedaan om allerlei ontslagen te voorkomen enzovoort. Uh, en dat betekent dat een, uh, een, een meisje van 16 uh, met een leeftijdsgenoot uh, van 16 of 17 uh, in discussie moet in de supermarkt, om te voorkomen dat uh, dat hij met alcohol de deur uit gaat. Ja, u, u hoort het. Wat, wat vindt u? Uh, is het inderdaad ja, een probleem? Nou, het is niet de bedoeling dat mensen in discussie uh, gaan. Nogmaals, ze zijn er goed op voorbereid. En ja, als er klachten komen van kinderen die te jong zijn uh, nu... dan hebben ze daar een uh, instructie op hoe ze daarmee om moeten gaan. En wordt dat echt een discussie, dan is altijd de stelregel... roep je leidinggevende erbij. Dan kan de bedrijfsleider erbij worden geroepen... en, en, en die heeft dan in ieder geval uh, wat meer invloed... of ben je in ieder geval met z'n tweeën? Uh, Stap zegt ook dat er een systeem is dat, dat Age Viewer wordt genoemd. Uh, dat werkt dan op afstand en dan wordt beoordeeld of iemand drank mag kopen. Dat zou ook een, uh, in ieder geval een idee kunnen zijn, want dan hoef je dat niet als, als kassière zelf te bepalen. Dan kun je zeggen: ja, kijk, uh, sorry, maar het systeem zegt dat u nog geen 18 bent. Uh, ja, er zijn, uh, zijn allerlei uh, technische hulpmiddelen. Uh, ja, het is alsnog de cashier, denk ik, die de boodschapper uh, is. Van, uh, van. Maar ze staat dan tijd tijd wel wat sterker in de, de schoenen. De, uh, wat ze kan dan daarnaar wijzen en, en hoeft dan niet uh, zelf die beslissing te maken. Maar ze zegt, sorry, uh, dit zijn de regels en het systeem zegt, u bent nog niet oud genoeg. Uh, ja, maar een, uh, een paspoort of een uh, ID-kaart zegt ook dat iemand niet oud genoeg is, Maar goed, ja, er zijn allerlei uh, systemen en het is aan de supermarkten om die wel of niet uh, in te zetten. Uh, bijvoorbeeld uh, ook zijn alle kassas wel voorzien van een, uh, van een blokkade. Dus als er alcohol uh, wordt gescand, dan blokkeert is de kassa en dan wordt er gevraagd of iemand oud genoeg is. Dus dat is ook zo'n technisch uh, hulpmiddel. En to, toch zegt Stap, uh, twee derde van de jongeren van 16 tot 18 zullen met drank de winkel uitlopen volgend jaar. Als het aan die beoordeling van de kassiers ligt. Nou, ja, dat is uiteraard natuurlijk uh, niet uh, de bedoeling. Ik denk, het zal heus wel eens een keer uh, misgaan. Want ja, fouten maken is menselijk. Maar uh, ja, supermarktmedewerkers zijn wel zo uh, getraind en erop voorbereid... dat zij uh, in ieder geval ook door die marge van 25 jaar in te bouwen... Uh, om een uh, legitimatiebewijs te vragen en, uh, en dan uh, nee verkopen als iemand te jong is. Dank u wel, Miranda Boer van het Centraal Bureau Levensmiddelhandel. Graag gedaan. Een echte meniscusoperatie bij langdurige knieklachten... is niet beter dan een nep, oftewel een placebo-meniscusoperatie. Onmerkelijk resultaat publiceren Finse onderzoekers deze week... in een toonaangevend medisch vakblad. Jan van Haar, hoogleraar orthopedie... en voorzitter van de Nederlandse Orthopedevereniging. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Visser. Hoe is dat onderzoek in zijn werk gegaan? Uh, nou, in een vijftal Finse ziekenhuizen heeft men uh, patiënten... Uh, wat oudere patiënten, dat moet denk ik wel gezegd worden. De gemiddelde leeftijd van de groep was uh, 52 jaar. Uh, en tijdens de operatie voor de voor de meniscusklachten... Uh, uh, koos men door middel van een envelop uh, in plaats van een dobbelsteen. Uh, maar het was een gesloten envelop en daar zat de helft uh, de echte operatie in... en de andere helft was een, ja, stopte men in feite dan de procedure. Uh, er ging nog een beetje wat commando's geven... zodat de patiënt als die niet onder algeheel uh, narcose was... de indruk had dat uh, de operatie werd uitgevoerd... en daarna werd de operatie beëindigd. Dus dat betekende dat de helft van de mensen uh, in feite niet de behandeling kreeg... en de andere helft wel. En toen bleek dat ze eigenlijk allebei dachten dat het goed was gegaan. Dat ze geen last meer hadden. Verrassend? Dat, beide groepen verbeterden even sterk. Correct. Ver verrassend voor u? Uh, ja, wel een beetje. Want uh, het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat we operaties vergelijken met een, uh, een pseudo-behandeling. En uh, deze operatie laat uh, vrij overtuigend zien dat je op oudere leeftijd, als je ministersklachten hebt, geen inkijkoperatie hoeft te ondergaan. Maar hoe kan dit, hè? dat uh, behandelingen, zeker operaties... die worden goed onderzocht, neem ik aan, van tevoren... Uh, voordat ze worden toegepast. En nu blijkt eigenlijk, uh, althans in ieder geval uit dit onderzoek... lijkt het dan uh, misschien helemaal niet nodig in veel gevallen. Uh, nou, er zitten twee kanten aan. De ene kant is dat dit een heel specifieke uh, operatie betreft... van een scheur in de meniscus... die waarschijnlijk de voorbode is van slijtage in het hele gewricht. Dus het is een, een vroeg symptoom in feite... en niet de, niet de oorzaak van de klachten... En in de tweede plaats is het bij heel veel operaties uh, niet vergeleken met een pseudo-operatie. Want als je een nep-operatie doet en er zijn ingrijpende bijwerkingen aan verbonden dan is het natuurlijk best wel gevaarlijk om dat soort uh, onderzoek te doen. Dus uh, anders dan geneesmiddelenonderzoek waar het vrij gebruikelijk is dat mensen een nep pil krijgen... is het heel ongebruikelijk dat mensen een nep operatie krijgen. Ja, want je kunt je afvragen hoe het met de ethische kant van dit onderzoek zit. Uh, het is nogal wat, dat je denkt dat je een operatie ondergaat, je je daarop voorbereidt... en dan blijkt uh, ineens dat je niet bent geopereerd. Dat hoor je dan een tijd later. Ja, nou, deze mensen zijn natuurlijk allemaal vooraf geïnformeerd, dat, dat moet uiteraard. En, en geïnformeerd op... bedoelde ze, ze wisten dat ze in ieder Lichter... geval aan een onderzoek meededen, alleen ja. niet tot welke groep ze behoorden? Juist, correct. En uh, uiteraard wordt dit soort onderzoek ook door de Medisch-Ethische Commissie beoordeeld. En uh, ethici proberen daar natuurlijk ook de voor- en de nadelen uh, voor de bevolking, maar ook voor de patiënt uh, tegen elkaar af te wegen. Want wat kan dit onderzoek nu voor uh, uw beroepsgroep uh, betekenen? Uh, bijvoorbeeld de drempel, kan die hoger komen te liggen ja. na dit onderzoek? Nou, ik, wij hebben uiteraard richtlijnen. Die richtlijnen zijn al streng. Maar die drempel, die, die lat, kan na dit onderzoek voor deze groep duidelijk hoger. En, en dat betekent dus minder opereren? Dat betekent zeker minder opereren. Uh, het betekent gewoon dat mensen uh, die wat ouder zijn, middelbare leeftijd met knieklachten. Uh, geen inkijkoperatie hoeven te ondergaan. Uh, gewoon uh, bewegen, afvallen en in die tussentijd zo nodig een pijnstille gebruiken. En dan meestal gaat het goed. Dank u wel. Hartelijk dank, Jan Verhaar, hoogleraar orthopedie. Dank u wel. Tot ziens. We gaan uh, naar Frankrijk. Ja, hij was er nog wel. We gaan even naar, uh, naar Frankrijk, want de Franse regering... wil shows van de comique de Doné verbieden. Minister Vals van Binnenlandse Zaken zegt dat de voorstellingen van de cabaretier... het risico op ordeverstoringen vergroten. Correspondent Frank Renoud, wat denk jij? Zal dat verbod er komen? Nou, dat is nog hoogst onzeker, hoor. want als je de jurist over spreekt... die zegt allemaal, het is bijna juridisch onmogelijk... om een komiek vooraf het zwijgen op te leggen... omdat hij in het verleden gediscrimineerd heeft, zoals Gerdoné heeft gedaan. Maar minister Vals van Binnenlandse Zaken lijkt wel vastbesloten. Hij zegt, die optredens van Doné hebben niets meer met kunst... of met artistieke vrijheid te maken omdat de komiek continu discrimineert. Dje Doné kent geen grenzen meer, zegt de minister. En desnoods wil hij daarom de wet aanpassen om deze man aan te pakken. En wat heeft hij dan in het verleden gezegd? Nou, het is een komiek met een zeer omstreden reputatie. Deze maand nam hij bijvoorbeeld in zijn show een radiopresentator op de hak. Een Joodse presentator waarbij hij verwijzingen maakte naar de concentratiekampen. En suggereerde... Impliciet dat het jammer was dat die presentator... daar in die kampen niet was geëindigd. Vorige maand werd Jeudané veroordeeld tot een geldboete... wegens discriminatie, omdat hij in video's op internet... zogenaamde grapjes maakte over de Shoah. Dat is zijn reputatie een beetje. De komiek die niet van Joden houdt, wordt hij hier genoemd. Hij is al meerdere keren veroordeeld. De extreemrechtse politicus Jean-Marie Le Pen... is de peetvader van een van zijn kinderen. En dat is allemaal nog te opmerkelijker... omdat hij ooit begonnen is als een linkse komiek zelfs. Hoe wordt er in Frankrijk gereageerd? Want in Nederland zien we ook dan, eh, bijvoorbeeld bij Gordon... Hè, wat er gebeurd is met, met Chinese restaurants... Eh, dat, dat je verschillende reacties krijgt uit de samenleving. Hoe is dat bij deze komiek? Is, uh, in Frankrijk is die eigenlijk zo'n taboe dat hij nauwelijks besproken wordt. Ter illustratie, de shows die hij opvoert, dat doet hij in zijn eigen theater in Parijs, want hij kan bijna nergens terecht. In de media komt hij nauwelijks aan bod, want niemand wil zijn handen aan hem branden, omdat hij dus continu antisemitische opmerkingen maakt. Dus nu zie je ook dat er heel weinig debat is. Alleen die advocaat, die kwam gisteravond wel aan het woord. Donc on va pouvoir étudier en analyser par minute en par heure le temps à chacun des thèmes durant nou, we zullen eens uitrekenen, zegt die advocaat. Woord voor woord, minuut voor minuut... waarover Jodoné de afgelopen tien jaar heeft gepraat in zijn shows. En dan zal blijken dat hij helemaal niet geobsedeerd is... door één thema, zoals joden of discriminatie. Maar dat zijn tegenstanders juist geobsedeerd zijn door hem om hem aan te pakken. Een grote vraag blijft natuurlijk, heeft een verbod eigenlijk wel zin? Nou ja, het kan nauwelijks effectief zijn namelijk. Want Jeudonnet heeft bijvoorbeeld een eigen website. Op Twitter heeft hij 34.000 volgers. Op Facebook heeft hij 400.000 fans. En dat zijn nou net de podia die de Franse regering niet wil aanpakken. Want die Franse regering heeft gezegd... we gaan zijn optredens in zalen misschien verbieden... en niet de nieuwe media. Dus misschien loopt de Franse regering wel een beetje achter de feiten aan. En dat is dan nog dat enige zaaltje waar hij wel welkom was. Zijn eigen zaaltje. Ja, precies, zijn eigen zaal. Correspondent Frank Renaud. We blijven even in Frankrijk, want in Straatsburg... komen vandaag 20.000 jongeren uit de hele wereld aan... voor de pelgrimage van vertrouwen. Georganiseerd door de gemeenschap van Taizé. Deze christelijke ecumenische gemeenschap is ontstaan in Taizé... in de Franse Bourgogne. Jaarlijks is er een grote jongerenbijeenkomst. Vorig jaar was dat in Rome, dit jaar dus in Straatsburg. En een van de vrijwilligers op de bijeenkomst... is de Nederlandse Anna Wapenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, eigenlijk is het al begonnen. Uh, vanochtend, zo om zeven uur, is de ontvangst in zes verschillende plekken hier in Straatsburg opengegaan. En uh, worden deze jongeren ontvangen? En wat gaan ze doen? Dat, uh, ja, dat is nog de, een grote verrassing. Oh, is dat zo? Uh, dat blijft heel erg geheim. Nee, nee, nee. Oh. Ik bedoel, het is een verrassing... omdat je natuurlijk nooit weet wat een groep van 40.000 jongeren uh, gaat doen. Maar het programma is natuurlijk gewoon uh, bekend voor iedereen. Maar gaan ze en... zingen? Gaan ze, gaan ze uh, dingen doen? Gaan ze uh, praten, discussiëren? Ja, ze worden vandaag eerst ontvangen hier in Straatsburg en worden dan per groep verdeeld over verschillende gastkerken... hier in de omgeving van Elzas en in Ortenau, dat is het, het Duitse deel, hier in Baden. En uh, dan worden ze met bussen daar naartoe gebracht. En worden ze in elk dorp ontvangen door de plaatselijke mensen die daar wonen. Dus de plaatselijke kerken en de vrijwilligers die daar wonen. En daar worden ze dan weer verdeeld over gastgezinnen. En dit jaar is het heel bijzonder dat echt iedereen ondergebracht wordt in een gastgezin. En dat maakt de ontmoeting ook veel meer persoonlijker. Dat de mensen echt elkaar leren kennen. En um, het ochtendprogramma de komende dagen is dan ook steeds in gastkerk. In, elke, ja, in elk dorp hier in de omgeving zijn ongeveer 50 jongeren per kerktoren ondergebracht. En dat maakt natuurlijk een, een mooie kerk vol met de mensen die er ook zelf wonen. Het ochtendprogramma is een ochtendgebed in de stijl van tv. En daarna ontmoeten de jongeren elkaar in kleine gespreksgroepjes... en praten ze over, uh, over dat wat het geloof vandaag de dag voor hen betekent. En leren ze elkaar natuurlijk ook kennen. Het zijn allemaal mensen van andere culturen. En dan komen ze weer met die bussen naar Straatsburg terug en dan volgens het middagprogramma hier in de stad. Uh, het middagprogramma is een middaggebed verdeeld over de grotere hallen, de expositiehallen van Straatsburg en twee grote kerken. Ja, twintigduizend mensen passen natuurlijk niet allemaal in één grote hall. En, en... en dan smiddags is er nog um, verdeeld over de stad verschillende workshops, ook met Heel veel verschillende thema's. Ja, zo'n gemeenschap hè, Tesee. Uh, dat is dan wel één gemeenschap. Maar als mensen uit zoveel verschillende landen komen... dan kunnen ze ook anders over dingen denken. Is daar ook discussie over? Discussiëren ze met elkaar? Ze komen zeker met elkaar in gesprek. En dat is ook het mooie van deze ontmoeting. Dat je de kans hebt om in Europa elkaar te leren kennen. Dat je een, een plek, een plaats hebt, tijd hebt... om met elkaar in gesprek te komen over dat wat jou beweegt. Dat wat jou in je leven helpt of niet helpt en waar je tegen aanschopt. En juist omdat je mensen van een totaal andere cultuur leert kennen... en, en ja, die vaak een andere invalshoek hebben dan jijzelf... kan je juist heel mooi in gesprek komen en mag je ook verschillen hebben. En mag je ook anders denken over uh, ja, bepaalde geloofszaken of uh, politieke zaken. Wanneer was dat moment voor u zelf eigenlijk, dat u zich hiertoe aangetrokken voelde? Um, voor mij was het een andere invalshoek, namelijk de muziek. Oké, okay, um, ja, dat kan ook. Dus, um, maar ook het, het, uh, het gesprek met de anderen. Dat je, ik merkte zelf heel erg dat je, als je met anderen praat... en in tv blijkt opeens dan dat je, dat je gaat luisteren... en dat er tijd is om met elkaar in gesprek te komen. Dat je niet gelijk de anderen in de reden valt... en um, je eigen mening gaat geven. Maar juist eerst luisteren naar de ander. Waar komt deze mening vandaan? Wat is zo'n invalshoek? Wat is het perspectief vanuit waar deze persoon praat? En dan kan je vanuit je eigen perspectief daarop reageren en zeggen: Goh, jij ziet het wel, maar ik heb het altijd vanuit deze kant belicht. En ik dacht: Goh, voor mij is dat de waarheid, of dat het idee, of dat mijn weg. Dank u wel. Hanna Wapenaar, vrijwilliger dus bij TZ, eh, vandaag en de komende dagen in Straatsburg. Veel plezier ook. Dank u wel. Dat was het. Het NOS Radio 1 Journaal van vandaag. Nog een heel fijne dag. Eh, na het nieuws, als u blijft luisteren, natuurlijk de Tros Nieuws Show met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal. Het NOS Journaal met Davon de Jong. <laughs> Dankjewel. Bij 1500 verkooppunten is vanochtend om 6 uur de verkoop van vuurwerk begonnen. Het afsteken van vuurwerk mag pas op Oudejaarsdag. Er gaan de afgelopen jaren steeds meer stemmen op... om het afsteken van vuurwerk door particulieren aan banden te leggen. Een aantal gemeenten heeft al gebieden aangewezen waar dat verboden is. Bij de demonstraties tegen de Turkse regering op het Taksimplein in Istanbul zijn gisteravond zo'n 30 mensen opgepakt. Aanleiding voor de betoging was het corruptieschandaal waarbij zoons van drie oud-ministers betrokken zouden zijn. Er gaat de komende twee jaar minder geld naar de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering heeft een begroting aangenomen van 4 miljard euro. Dat is 1% minder dan de vorige en daardoor verliezen 220 VN-medewerkers hun baan. In Tirol is een Nederlandse skier onder een lawine terechtgekomen. Hij veroorzaakte de lawine zelf toen hij buiten de piste een helling afging. De Nederlander van 29 werd gered omdat een snowboarder zijn benen uit de sneeuw zag steken en hem kon uitgraven. Bij andere lawines in de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen kwamen gisteren vijf mensen om het leven. Het weer vanochtend in een groot deel van het land regen. In de middag wordt het droger, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen wat meer zon, overwegend droog en iets koeler. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is twee minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Wat gaan we allemaal behandelen? Nou, om negen uur dan komt Dirk Poot van de Piratenpartij. Hij wil in 2014 de informatie op zijn computer allemaal gaan versleutelen. Om zo de NSE en consorten in de wielen te rijden. En eigenlijk moeten wij dat ook allemaal gaan doen. Dan Turkije. Ja, daar zijn enorme demonstraties. Het is zeer onrustig. Bestaat er eigenlijk nog wel een rechtsstaat, is de vraag. Het volgende onderwerp is Sociaal Doe Het Zelf. En dat is het nieuwe toverwoord. Alles over die nieuwe deel economie. En we gaan die verschrikkelijke kinderen eindelijk eens een keer opvoeden met Marga <lacht> Akkerman. Ja, die heeft een boek geschreven en dat heet Wat heb jij leuke kinderen? En dat wil natuurlijk iedere ouder graag horen. Maar ja, hoe doe je dat? Dan om tien uur nieuwe kansen voor de galerijflat. Ja, dat is een... Uh, Gebouw wat door iedereen wordt uitgekotst, maar dat is helemaal niet nodig... want die verdienen een nieuwe kans. Tenminste, dat vindt onze gast. Dan komt Onno Blom. Hij gaat vertellen wat hij de beste boeken vond van 2013. En schrijver Jan Brokke, die komt ook. Want zijn boek, De Vergelding, werd voor... Alle prijzen genomineerd dit jaar, werkelijk bijna allemaal... maar hij kreeg er geen één. En dan ook nog een champagne-test met Nicolaas Klein. Dat gaat ons weer helemaal bovenop helpen. Zometeen willen we nog in die laatste drie dagen... van zorgverzekeraar wisselen. Ik denk van niet, maar misschien gaat de gast mij overtuigen. Maar eerst een pijnlijk probleem. De gemeente Amsterdam laat mensen in de bijstand... verplicht 32 uur werken als tegenprestatie voor hun uitkering. En dan mogen ze dossierspagina stellen planten water geven of schoenen poetsen. Ook moeten zij als onderdelen van hun reïntegratie strijken, afwassen... of raapen in het Amsterdamse bos. Bijstandsgerechten noemen het werk zinloos en vernederend. De Amsterdamse dienst Werk en Inkomen zegt in een reactie... dat die bijstanders vaardigheden willen leren. Zoals op tijd komen, je aan je afspraak houden, gezag aanvaarden en... Samenwerken. Bij ons aangeschoven, hoogleraar arbeidsrecht, even het verhulp van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Schoenen poetsen, strijken, takkenrapen in het park. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, dat kan heel nuttig werk zijn. Ja. Um, het probleem was in dit geval, denk ik, dat de betrokkenen dat heel anders ervaren. Ja. Ja. Uh, is dat logisch dat ze dat uh, uh, anders ervaren? Ja, de, wat, er, wat, er gemist, uh, wat er gemist werd was natuurlijk een individuele toepassing... een op maat gesneden traject. Ja. En, en dat zou eigenlijk nodig zijn in dit soort situaties. Ja, wat zou je ze dan wel moeten laten doen? Want oh, er, ja, dat hangt er vanaf. Nee, maar de klacht is, uh, de, dit wordt ervaren als zinloos. Nou. Vernederend heb ik wel zelf gelezen. Ja. Ja. Nou kijk voor sommige mensen is dat natuurlijk ook zo. Um, de bijstand heeft te maken met heel veel mensen die ontzettend grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat zijn mensen die vaak niet meer um, nou, geen, dag, geen, geen, geen goed dagritme meer hebben. Dus eigenlijk helemaal niet in staat zijn om de basale vaardigheden te hmm. hebben om gewoon arbeid te verrichten. Nou voor, voor mensen met zo'n afstand tot de arbeidsmarkt is het natuurlijk heel goed om weer op tijd te moeten komen. Om uh, uh, met collega's een gesprek ja. te moeten voeren. Dus die hele basale vaardigheden weer aan maar te pakken. Maar je bedoelt dat is helemaal niet zinloos? Dan is het niet zinloos. Maar dus gaat hij... het hier om mensen die ah ja, dus echt. Dat is dus het probleem. Natuurlijk ja, precies. Ja. Die, die ja. dat, die dat ja. maar lang kwijt zijn. Of gaat het ook over jongens die net van de uh, VWO afkomen. En gewoon. Uh, ja. Een bijstand nou En naarmate die groep toeneemt... de groep die eigenlijk niet zo'n grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt... maar uh, uh, dankzij de, de, de toestand op de arbeidsmarkt... gewoon niet aan de bak kan komen... en dus zich moet wenden tot de bijstandloketten uh, uh, ja, voor die groep is, is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak wat anders... of op een andere manier uh, uh, in uh, vorm gegeven. En juist die groep zou je dus... Veel meer op maat gesneden trajecten moeten bieden. Ja, dat hangt er dan van af. Maar iemand die uh, een toneelopleiding heeft gedaan. en uh, heel goed in staat is om uh, af en toe zo'n project te doen. maar in de toneelwereld is een crisis. Nou, dat is een beetje gek om zo iemand dan wel acht uur te verordenen. om pa papier te prikken. terwijl je weet dat als ze werk vindt of hij werk vindt. Uh, die, dat, dat pas in de middag of avond zich voltrekt. Goed, maar u zegt die zou een toegesneden hè? programma ja. moeten hebben. maar hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou ja, dat is natuurlijk het lastige. Kijk, alles wat je verzint aan arbeid is over het algemeen al bedacht. Uh, en daar zijn mensen voor die een arbeidsovereenkomst hebben en daar hun geld mee verdienen. En op het moment dat je de bijstandsuitkeringsgerechtigde nuttig werk laat verrichten... dat al op de arbeidsmarkt bestaat, leidt dat heel snel tot verdringing. En dan komt de oorlog. Maar ja, oorlog. In ieder geval komt er dan een ander probleem. Nou, voordat je het weet, verdruk je echt mensen... die gewoon een baan hebben uit de arbeidsmarkt. Nou, ja, ja, ja, precies. En dat is toch het moment... als dat ook maar één, twee keer aangetoond kan worden... dat de vakbonden echt en serieus in verzet komen. We, we weten al dat dat zo is. We hoeven niet serieus... Geef eens een voorbeeld. Nou, in de zorg zie je dat natuurlijk. Um, uh, mantelzorgers en PGB'ers. Je hebt heel veel mensen met een handicap... die ja, krijgen het, ja. een persoonsgebonden mm -hmm. budget. Voor dat persoonsgebonden budget kunnen ze mensen in dienst nemen... die ze dan verzorgen. Ja, Aan de andere kant kun je ook zeggen... heb je geen vrienden en familie die dat kunnen doen mm -hmm. Dus je ziet een tendens waarbij op de een van de, op de ene, een, aan de ene kant een soort commercialisering ontstaat. Arbeid wordt steeds meer um, um, um, beloond, om het zo maar te zeggen. Dus de, waar vroeger zorgtaken werden verricht door mantelzorgers wordt het nu betaald ge, uh, gedaan. En aan de andere kant zie je dat het aantal banen afneemt. Ja. Dus er zijn eigenlijk twee tegengestelde bewegingen. Klopt. Want u zegt de mantelzorgers, vroeger deden mensen dat voor niks. De buurvrouw, de moeder enzovoort. niet voor niets, maar was er een kostwinner. Maar goed, nu gaat dat dan toch weer terug, eigenlijk in zekere zin. Nou ja, we gaan het zo meteen het volgende uur over sociaal doe het zelf hebben. Daar heeft het natuurlijk ook van alles mee te maken. Klopt, klopt. Wie niet werkt, krijgt een strafkorting in Amsterdam terecht. Vaak wel. Maar ja. niet altijd. Ik zucht een beetje, omdat. Kijk, wat er natuurlijk steeds gebeurt, is dat we vinden dat werk heel belangrijk is. En werk is ook belangrijk. De onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau tonen aan. dat mensen die werken, ik geloof, 90% gelukservaring hebben. Mensen die niet werken, maar 50%. Ook onderzoeken, hetzelfde instituut, toont aan. dat mensen die niet werken, over het algemeen nog niet meer participeren in de samenleving. Ik geloof, dat maar 18% van de werklozen stemt. Nou, dat geeft natuurlijk wel aan hoe. hoe hoe verschrikkelijk het kan zijn om buiten het arbeidsproces te staan. Dus wat je zou willen is dat je al die mensen in de arbeidsmarkt kunt opnemen... en dan kunt laten participeren en dus ook daarmee meer burgerschap kunt geven. Is, is bij dit soort dingen het ook een beetje sociale afkomst van beslissende invloed? Ja, soms vaak. Dat zijn, dat zijn generalisaties die vaak wel een beetje kloppen... en nooit op individueel niveau kunnen. Nee, worden natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ja. De, dus nogmaals uh, uh, uh, uh, de, de VWO-leerlingen of Amsterdam-Zuid, die jongens die zullen daar niet in terechtkomen. Veel minder. En, en op het moment dat ze erin terechtkomen, zie je dus ook dat dit soort klachten gaan ontstaan. Ja, maar en het, dan wordt er zinloos, dan wordt er geroepen dat het zinloze arbeid is. Want uiteindelijk komen ze natuurlijk net zo goed voor een aanmaking uh, aanmerking zeker, als die uit Amsterdam-West. Ja, klopt. Zeker. Het lijkt wel alsof wij ons veel minder druk maken als het gaat om ongelijke kansen op bepaald werk dan, uh, dan pakweg 30 jaar geleden. Oh, dat weet ik niet. We maken ons daar natuurlijk nog steeds wel druk om. Kijk, er ontstaan allerhande problemen op de arbeidsmarkt. En het grappige is dat, althans dat vind ik bijzonder vanuit wetenschappelijk oogpunt, is dat er eigenlijk heel weinig onderzoek naar is gedaan. Je ziet dat er hele belangrijke verschuivingen plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Van landbouw en industrie naar de dienstensector. Maar dat vergt natuurlijk heel andere vaardigheden van mensen. Over het algemeen maakt het niet zoveel uit hoe onverzorgd de fabrieksarbeider is. Als die, als die maar de schroefjes goed draait. Maar is die beweging nee, nog steeds aan de gang? Ik dacht dat het al lang voorbij was ongeveer. Nee, die verschuiving vindt nog steeds wel plaats. Zij heeft dat logistiek ook belangrijker wordt. Dus je ziet dat daar uh, uh, een, een hele andere vaardigheid van mensen wordt verlangd. Waar vroeger iedereen, uh, althans heel veel werknemers... En, en als, als, als mens niet zo interessant waren, als we maar hun productie goed uh, verrichten... zie je dat nu dat menselijke aspect juist veel meer van belang wordt. En nou, het sturen daarop is een proces waarin we, echt, waarin we nog echt moeten oefenen, denk ik. En, en, en dat heeft, sturen zie je voor een deel dus gebeuren, nu bij die bijstand. En dat heeft puur met diensteconomie te maken? In belangrijke mate, zeker. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld de samenhang tussen uh, sociale afkomst en... Uh, uh, en, en, wat je, en wat je doet, dat is toch veranderd sinds en na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat weet ik niet precies. Nee? Ik, ben, ik ben daarvoor een te stijle jurist en dit is meer sociologisch maar, onderzoek. Nou ja. Maar nou ja, kijk, je, je ziet wel dat dat wat veranderd is. Je ziet dat de, de, de, de, de maatschappelijke ladders door iedereen kunnen worden beklommen en dat mm -hmm. gebeurt natuurlijk ook meer. Um, tegelijkertijd weten we ook dat de afkomst nog steeds een hele, hele belangrijke uh, indicator is... voor het uiteindelijke succes dat je hebt tot de arbeidsmarkt. Ja. He, en als je bent uh, opgegroeid in een, uh, in een arm gezin... dan is de kans dat je ook geen goede baan vindt en een lager inkomens op blijven verwerven... of in de uitkeringen zit, is natuurlijk ook groot. Maar goed, dat is toch een soort on ongelijkheid. Ja. He, maar het lijkt wel alsof we daar anders mee omgaan dan vroeger. Dat we dat nu eigenlijk makkelijker accepteren dan toen. Nou, nee. oh, dat, gevo dat gevoel heb ik niet, maar dat, ik heb daar geen onderzoek over paraat, dus dat weet ik niet. Is, ja. is het zo dat het toch hoger opgeleide jongeren enzovoort, zolang ze want die banen die waarvoor je vroeger eigenlijk niet gekwalificeerd voor hoefden te zijn, op de andere kant innemen zijn, waardoor dus die druk ja. op die onderkant van die markt ja. nog veel groter ja. wordt? Nou ja, de, de, je ziet... Uh, dat de arbeidsmarkt vroeger, als je modellen denkt... vroeger meer een model had. Aan de onderkant een brede basis, aan de bovenkant een smalle top. En inmiddels wordt het meer een zandlopenmodel... waarbij de, midden, de middenklasse uit de arbeidsmarkt wordt gedrukt... Um, en dat ontstaat natuurlijk met name door digitalisering. Hè. Op, op dat niveau euh, verdwijnen banen echt ook vrij snel. Dat zie je bijvoorbeeld bij banken. Hè. Er is geen enkele loketmedewerker meer bij een bank. Iedereen zit er thuis te doen. Ach, meja. Uh, uh, oh ach, meja. 4.000 ja. mensen die eruit moeten. Uh, bij die banken gaan de mensen uit. Nou, dat hangt daar allemaal mee samen. Dat zijn natuurlijk maar voorbeelden. Maar, maar je ziet wel dat de digitalisering ertoe leidt. Dat met name op middenniveau functies snel verdwijnen. Het effect daarvan is uh, dat je dus een, een vrij grote onderkant houdt. Die overigens even groot is als in het verleden. Dus die Rede smalle basis blijft wel staan. En dat er een, een ook wat bredere bovenkant ontstaat. Um, en dat het vrij lastig wordt om van beneden naar boven te gaan. Dus als je aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit... is het vrij moeilijk om naar boven door te stromen. Terwijl dat in dat piramidemodel zoals we dat vroeger meer hadden... toch echt makkelijker was. Oh. Nou, er was natuurlijk zoiets als een, uh, een zorgmaatschappij voor uh, ja, dit ja. soort dingen. Ja. Keert zich dat zo langzaam meer toch uh, naar de gedachte... dat luister, als je geen werk hebt, is dat je eigen verantwoordelijkheid ja, Dat is een hele duidelijke tendens, vind ik. Ik, ik, ik hou mijn studenten altijd voor... Uh, de Bond tegen de arbeidsethos. Hè, dat was een club ja. met iets van 40.000 leden ook nog. Ja. Uh, de voorzitter. De ja, leggen, serieus ook, waarom ja. je niet aan het werk moet. Nou ja, de redenering was in het begin jaren 80 dat je liever een baanloze bent dan een loze baan hebt. Er zijn mensen zat die willen werken, dus waarom zou ik me dan op de arbeidsmarkt uh, staan druk te maken, terwijl die anderen die baan graag hebben? Oh, maar ik was, sociaal door het werk. Had niet dat te doen. nog 40.000 leden? Ja, ik baan, niet te ja. geloven, ja. zeg ja, maar. maar, maar waren, het basisinkomen was een serieus punt in heel veel verkiezingsprogramma's. Ja. Ja. ja, er waren ook een heleboel mensen die een uitkering hadden, ook in mijn Omgeving en uh, die vonden dat ook op, op geen ja. enkele manier vonden okay. ze dat uh, iets om je voor te schamen. Nee, hoor, toen ik toen ik uh, in mijn uh, jonge jaren een paar vrienden had die uh, ook wild en, en ruig waren in het huis uit moesten van hun ouders op hun zeventiende, was het ook geen probleem, want ik kreeg een bijstandsuitkering. Gewoon meteen. Ja. Dat, waren, dat, waren, dat was de verzorgingsstaat. Nou, dat die voor een belangrijk deel is opgeruimd, dat, ach, daar heb ik ook niet zo verschrikkelijk veel moeite mee. En wat je nu ziet, is dat die verzorgingsstaat natuurlijk nog steeds wordt uh, nou, veranderd. En het woord verzorging is echt uit, hè? het is allemaal participatie. Goed. Betekent dat ook gewoon eigenlijk dat, het, dat de maatschappij harder wordt, of is dat niet automatisch een consequentie? Ik weet niet of dat nou een automatische consequentie is, maar je ziet wel dat, dat de opvattingen over eigen verantwoordelijkheid echt aan het verschuiven is. En mensen zijn, worden zelfverantwoordelijk geacht voor hun eigen positie. En daar moeten ze iets aan doen en daarbij help je ze, maar ze moeten het zelf doen. Dus als je geen baan hebt, dan is het eigen schuld dikke bult? Nou ja voor, voor een deeltje zit dat er wel achter. Hè. In de pers komen heel vaak van die mensen... die uh, van die billboard's langs snelweg laten zetten... met Joke zoekt een baan. En dan ja. staat het telefoonnummer erachter. En dat zijn dan de werkloze helden. Hè. Want zo willen we iedereen hebben. Ondernemend en actief. Ja. En dan weet je, die vindt ook wel weer een baan. Ja... Mm -hmm. Na team van dat soort billboards is de elfde ook niet meer interessant. Ik heb er nog nooit gezien, u wel? Het schijnt wel te gebeuren. Ik heb er ook geen gezien. Misschien is dat dan weer een idee. Nee, het is wel gebeurd, weet ik. Maar het is een indicatie voor wat we vinden dat werklozen mensen met een uitkering zouden moeten gaan doen. ze heel actief moeten zijn. En wat wij een beetje missen is de werkelijkheid. Mensen die gewoon honderd sollicitatiebrieven hebben geschreven. en steeds weer een afwijzing hebben gehad. bij de honderd kans denken van ja, stikt maar in. Als ik dat weer moet doen en dan weer zo'n klap in mijn gezicht krijgt... Ja. ik doe het niet meer. Tot, tot slot, uh, is dit het einde van het prachtige paraplu-begrip... solidariteit eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. Maar, maar het begrip solidariteit zoals we dat in de verzorgingsstaat kenden... dat is wel zo'n beetje over. En nu is solidariteit dat je mensen... althans, zo wordt het vanuit de, de, de regering wel ingestoken... dat je mensen weer probeert te helpen uh, om, om zelfredzaam te zijn. Ja, en dat bestaat dus inderdaad uit... Uh, ordnassen op uh, volgorde leggen, nou, de, nee, schoenen poetsen en takkenramen. Ja, dat, dat blijft natuurlijk een karikatuur. Dat, dat is het voor een deel. Maar dat geldt dan wel. De mensen die zo'n afstand tot de arbeidsmarkt hebben... dat je die echt probeert op die manier weer uh, naar onder de mensen te brengen. Uh, en wat je zou willen is dat er toch iets meer op maat gesneden uh, uh, uh, functies en werkzaamheden worden gevonden. Ja. En daarmee kun je mensen natuurlijk toch beter helpen. Ik vroeg me af of er ook wel een verhaal was van iemand die zei... ja, het heeft me inderdaad geholpen. Ik leerde weer op tijd te komen. Een beetje, ik, ik, ik kwam weer onder de mensen. Ik heb op die manier ja. toch weer een ja. ander soort leven te pakken gekregen. Ja, nu Bestaat zijn er, die, die verhalen zei, ook wel? Ja, die zijn er ook. Ja, dat helpt, dat zo. <laughs> Laten we dit ja. dan ook eens lezen. <laughs> wat, wat denkt u tenslotte? Is dit stap één in een lang proces dat nog een stuk harder gaat worden? Of is dit het voorlopig wel? Ja... We, we, Kijk, waar we op zoek naar zijn... is iemand die echt een goede oplossing kan verzinnen... voor dit hele maatschappelijke vraagstuk... 350.000 mensen met een bijstandsuitkering... afstand tot de arbeidsmarkt. En die gun je gewoon een baan. En misschien is het grootste probleem dat je iedereen werk gunt... maar niemand een werknemer. Is gewoon niet werk voldoende ook dus. Daar hebben we het dan in begin over ja, gehad. Ja, dat is ook zo. Zeker. Hartelijk dank. In Amsterdam dus moeten bijstandsgerechten als tegenprestatie... onder meer schoenen poetsen, takken opruimen in het park... of zelfs nietjes uit documenten halen. Ja, ja. Oké. Okay. Hoogleraar arbeidsrecht, even te hulp van de Universiteit van Amsterdam... legde ons de complicaties daarvan uit. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Het einde van het jaar is voor veel mensen het moment... om de eigen zorgverzekering onder de loep te nemen. De verwachting is dat net als vorig jaar... veel mensen zullen overstappen naar een andere verzekering... want mensen zijn bezig met Sparen. Maar ondanks het grote verschil in kosten voor de basispremie... viel het aantal overstappers tot nu toe volgens enkele, uh, enorm tegen volgens enkele verzekeraars. Hoe verstandig het is om over te stappen en wat de grootste valkuilen zijn... bij het kiezen van de nieuwe zorgverzekeraar... gaan we vragen aan Peter Ruis. Hij is directeur en oprichter van de vergelijkingssite zorgkiezer.nl. Goedemorgen, meneer Ruis. Goedemorgen. Ja, u zegt een heleboel mensen gaan toch nog wel overstappen. Waarom denkt u dat? Nou, dit is, dit is dat onderwerp wat toch op die lijstjes staat. En dit is wel de tijd van de lijstjes, van de goede voornemens. En ook een van die goede voornemens is om toch nog weer even naar die zorgverzekering te kijken. Uh, en dat is, uh, dat is iets wat met heel veel mensen doen. Maar veel mensen vinden het volgens mij een hoop gedoe. Het, ja, voor veel mensen is het, is het een hoop gedoe. Denken dat het moeilijk is. Ja. Uh, denken dat het heel gecompenseerd is. Dat je vaak niet geaccepteerd wordt enzovoort. Maar eigenlijk is het uh, heel simpel. En ja, kan de, u vindt het simpel. Gedoe. Maar een heleboel mensen hebben... Want we hadden het net over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, volgens mij hebben een heleboel mensen een afstand tot dit soort dingen. Ja. Ja, dat klopt. Uh, de afgelopen jaren uh, is het aantal mensen wat overstapt elk jaar uh, toegenomen. Vorig jaar waren het er 1,3 miljoen mensen. Uh, en voor dit jaar verwachten we ongeveer eenzelfde percentage of net misschien iets dat minder. Dat is best heel veel. Dat is heel erg veel. Ja, maar um, toch heeft nog altijd 75% van de mensen nog nooit van zorgverzekeraar Precies, Precies, dat wou ik net gaan zeggen. Oh, dat is namelijk een kwart van die mensen die doet dat elk jaar weer. Uh, maar drie kwart inderdaad. En daar zullen veel van die mensen ook uh, waar we het net over hebben misschien wel bij behoren. Met afstand tot de arbeidsmarkt en ook met afstand tot die overstapmarkt wellicht. Uh, het zijn vaak oudere mensen. Vaak mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn. Uh, terwijl aan de andere kant mensen die overstappen. Dat zijn juist vaak over het algemeen wat gezondere mensen. Hoger inkomen. Betere leefstijl. Lagere zorgkosten. Dus ja, dat is wel uh, een duidelijke kloof tussen die twee groepen. Ja, is dat zo? Het me, want als ik het aan mensen vraag... dan zeggen ze, ja, ik ga toch voor die paar tientjes niet... ga ik toch al die flauwekul niet uitzoeken? Nou, het is, het is meer dan een paar tientjes. Uh, het verschil tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering... is meer dan 350 euro per jaar. Uh, uh, dus ja, dat is iets wat, wat veel mensen in deze tijd kunnen gebruiken Ik zat gisteren bij ons aan de telefoon uh, Het is echt op dit moment topdrukt Het is altijd deze dagen Nog te, uh, Ook mee te bellen om echt gewoon uh, te proberen de, de stroom weg te werken en Ik had toen ook een mevrouw aan de telefoon En die zei, ja, ik ben uh, helaas net vorige week ontslagen Januari heb ik mijn laatste maand En ik had een hele dure zorgverzekering 140, 145 euro per maand en ik ben toch nu aan het kijken hoe ik dat er wat terug ga brengen. Dus ja. voor veel mensen is het natuurlijk echt noodzaak om op de kosten te letten. En die hoort dan die advertentie, de godgans dag op de radio, dat er dan weer een zorgverzekeraar voor 62 euro. Nou, dan heb je er ook nog een voor 65 euro. En dan is er één die je zegt dat die goedkoper is dan de rest. Dan moet je ook denken, ja, ben ik dan nou gek geworden? Ik ga dan niet de dubbele betalen. Is dat werkelijk wat er aan de hand is? Nou, er is een, een, een, behoorlijke, een behoorlijke stap dit jaar gezet. En misschien is dat goed om dat te vertellen. Er is één verzekeraar geweest uh, uh, die ermee begonnen is. om eigenlijk met zorgsturing te gaan werken. Wat betekent, is dat? ik uh, koop nog maar een beperkt aantal ziekenhuizen, die contracteer ik uh, in de regio. Dus je mag naar minder ziekenhuizen toe. Um, maar doordat ik met minder ziekenhuizen afspraken maak, kan ik ook kortingsafspraken maken met mm. die ziekenhuizen. Dus dat betekent dat het uiteindelijk uh, daardoor goedkoper wordt. Dit zijn wordt. gewoon pure bulkafspraken. Zoals Albert Heijn gewoon goedkoper in kan komen dan de drogist op de hoek. Ja, zo, zo moet je het eigenlijk uh, zien. En, en als je gebruik maakt van die goedkopere polis... dan betekent dat dat je dus niet meer naar alle ziekenhuizen in de regio kan. Amsterdam heeft bijvoorbeeld zo'n vijf ziekenhuizen wat je uit kan kiezen. Maar dan zijn er nog maar twee. Nee. Um, en omdat het maar twee zijn, um, um, ja, kun je twee dingen bereiken. Aan de ene kant dat misschien die kosten wat omlaag gaan. En aan de andere kant, waar de overheid ook in gelooft, is dat als je ziekenhuiszorg concentreert in een paar aantal ziekenhuizen, dat de kwaliteit omhoog gaat. Omdat het volume omhoog gaat en zo kwaliteit. Maar u vindt het dus eigenlijk wel een goed idee. Nou ja, je, je, moet, je moet uitkijken waar het naartoe kan, kan leiden. Nou ja, als je op een gegeven moment een verzekering krijgt waarbij je nog maar naar één ziekenhuis kan en één huisarts. Ja, dan wordt het wel een beetje... Nou ja, mensen zijn eens, eens angstig voor die rol van de zorgverzekeraar. Dat hij misschien wel heel erg uh, machtig wordt en dat hij alles voor het zeggen heeft. Ze en... zijn bang, maar u, u heeft ze zelf aan de telefoon gehad. Volgens mij is de tekst letterlijk dat ze tegen u zei... Luister, is er, er is een Romein die bepaalt wat ik moet doen, de zorgverzekeraar. Nou ja, dat is, dat is inderdaad een angst en die, voor een bepaalde mate is die ook wel reëel... maar we hebben die ook met elkaar gewild... Uh, namelijk, het idee is dat wij als uh, consumenten, uh, patiënten... niet kunnen onderhandelen met ziekenhuizen. Dat kunnen we niet. Wij kunnen niet tegen het ziekenhuis zeggen... wij willen betere kwaliteit met z'n allen en die kost moet omlaag. Daarvoor hebben we het stelsel bedacht... dat die zorgverzekers dat namens ons zouden doen. Ja. Uh, en wij aan de andere kant, een soort van drie-strapje drie is het. Zij onderhandelen met ziekenhuizen. Uh, uh, ziekenhuizen proberen ons weer als patiënt binnen te, te trekken... bij wijze van spreken. En uh, zorgverzekeraars moeten ons best, hun best weer doen voor ons. Ja omdat wij anders overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Maar wat er dan niet bij wordt, uiteindelijk is, kom je dan in de situatie terecht dat de zorgverzekeraar bepaalt of jij wel of niet geopereerd gaat worden. Nou, zo uh, ver is Daar het. Daar komt het al heel dichtbij. Nog niet. Maar uh, je moet inderdaad uitkijken voor die rol en die macht van die zorgverzekeraar. Maar er zijn ook andere instrumenten. Als wij die zorgverzekeraar met z'n allen niet goed vinden, als hij te veel uh, uh, uh, te beperkend is in zijn voorwaarden, als het ziekenhuis heeft uh, gecontracteerd, dan kunnen we overstappen naar een andere zorgverzekeraar. En dat kan elk jaar. Goed. Laten we even teruggaan naar dat, dat dilemma van moeten we daar nog mee aan de gang of niet. U zegt nou het, het kan heel veel uh, schelen. Hoe kunnen mensen op een verantwoorde manier uh, besparen? Hebt u wat uh, tips? Nou ja, er zijn Hoe een doen aantal, ze dat al? Ja. Er zijn een aantal uh, trends aan de gang. Uh, en eentje daarvan is dat toch mensen duidelijk aan het kijken zijn uh, naar het eigen risico. Uh, dit jaar is het eigen risico uh, fors verhoogd. Uh, het was vorig jaar 220 euro, het is dus nu 350 euro. Zou dus zeggen, ja, dat is uh, wel erg veel. Um, uh, wat zie ik daarvan terug? Nou, vorig jaar nog niks. Want toen uh, bleef de premies ongeveer gelijk. Um, maar dit jaar is het zo uh, dat die premies omlaag gegaan zijn. Dus dat is positief nieuws uh, voor de mensen. En dat komt omdat de zorgconsumptie uh, afgelopen jaar omlaag gegaan is. Dus minder mensen zijn naar het ziekenhuis toe gegaan. Er zijn ook weer twee verklaringen voor. Aan de ene kant is dat hogere eigen risico. Dat mensen wat bewuster zijn van die kosten. Aan de andere kant, het uh, schijnt uh, onderzoek te zijn... dat in crisistijd mensen minder vaak ziek zijn. Minder vaak uh, voor de baas uh, uh, ziek willen zijn, zeg maar. Dus ook dat, uh, is een soort een, als je een lijntje ziet lopen tussen economische crisis... en, en recessie enzovoort versus het ziekenhuisbezoek... zit een verband tussen. Dat is een, aardig om, uh, om te zien. Maar goed, dat daar heeft ervoor gezorgd... Dat, dat de zorgkosten wat lager zijn geworden. Um, maar de gemiddelde Nederlander van die 350 euro... die hij dit jaar aan eigen risico heeft... geeft maar zo'n 200 uit, Dus je komt niet aan die 350 euro toe. Nou, als je van jezelf weet dat je gezond bent... weinig kosten maakt enzovoort... Eh, kinderen vallen niet onder het eigen risico... de tandarts en de fysiotherapeut ook niet... dan is het wel erg interessant om te kiezen... voor een hoger vrijwillig eigen risico. Dat kan namelijk. Je kan het oprogen met 500 euro... En daar tegenover staat een korting die je dan krijgt als je dat risico bereid bent te nemen van zo'n tot 300 euro. Oké, okay, en dat doen veel mensen. Dat goed. doen veel dat mensen. Dat is dus één, je en kan kiezen werkt, voor een, uh, een hoger eigen risico. Ja. En uh, zijn er zijn ook mensen die een aanvullende verzekering eruit gooien. Dat is, uh, dat is een, een andere moment. trend, inderdaad. Uh, en ook hier weer, uh, toch wel een behoorlijke kloof tussen aan de ene kant uh, gezond en vaak wat jonger, hoger opgeleid versus uh, oud en misschien wel chronisch ziek. Die dat dus niet kunnen, namelijk het, het, terug, het terugschroeven van de, van de aanvullende verzekering. Ja, nou, hier ligt ook wel iets op de loer, want als gezonde mensen dat doen uh, en de, de, de wat oudere, uh, wat niet gezondere, geziekere mensen misschien dat niet doen. Dan betekent dat uiteindelijk dat de kosten voor de zorgverzekeraar gelijk blijven, want de kosten nemen niet af, maar er komt minder premiegeld binnen. Dus de ontwikkeling van de afgelopen paar jaar is heel duidelijk... dat die verzekeraars gaan kijken... ja, hmm, ik maak niet zoveel winst meer op die verzekering. Wat gaan we eraan doen? Ik kan nu twee dingen doen. Voorwaarden nog verder inperken en premie verhogen. En die beide dingen zien we nu ook gebeuren. En dat is precies een ontwikkeling die best hard uh, gaat, hè? Ja, die gaat best hard. Uh, uh, bijvoorbeeld, een te noemen... vroeger uh, kon je eigenlijk bij NH, elke verzekeraar je onperkt verzekeren voor fysiotherapie... Uh, dat was eigenlijk een, een, een standaard iets wat geboden werd. Ja. Uh, in de politiek werd er ook heel makkelijk vanuit gegaan... dat als je iets uit het basispakket haalt... dat het in die aanvullende verzekering wel verzekerd wordt. Nu ook weer loopt er een... de minister heeft een taak om 300 miljoen euro nog te bezuinigen op het pakket. zeg maar. Dus dat zijn ze aan het kijken. En is de verwachting dat... oh, even gewoon over naar de aanvullende verzekering. En dat regelen ze daar wel. Maar dat is niet langer de, het verhaal. Omdat die verzekeraars ook achter zijn oren krabben. En denken, ja, gezonde jonge mensen... Verzeker ik het niet meer. En ik blijf zitten met die, uh, met die kostenmakers. Dus die meest uitgebreide pakketten die vroeger overal aangeboden werden door deze ontwikkeling, die ook te verklaren is... want ja, jonge gezonde mensen, denk ik... waarom zou ik, waarom zou ik me voor aanvullen? Ja, maar vroeger verzekeren. was het natuurlijk... Het je, terug. Je komt voor, de, voor je te weten bij het vorige onderwerp terecht... het gaat natuurlijk ook over solidariteit. Er ja. was natuurlijk een heel groot gedeelte... van de hele verzekeringswereld op gebaseerd. Klopt, en uh, dat uh, is het nog steeds. Uh, maar het uh, loopt wel het gevaar... dat steeds meer mensen eigenlijk kosten... uit eigen zak moeten betalen. Ja, en je hebt ook advertenties... voor een verzekering speciaal voor hoge opgeleiden. Dat vond ik ook zo raar. Ja. Ja, ja nou, er is ook een onderzoek naar gedaan in de Kamer. Van mag dat wel? Hè, daarop op richten. Uh -huh. En nou, blijven daar wat dat betreft net binnen de grenzen van, uh, van de wet. Uh, uh, want je mag uh, als verzekeraar niemand uitsluiten. Uh, iedereen moet je accepteren. En het is inderdaad veel interessanter om die hoger opgeleiden te, te verzekeren. Want die hebben lagere zorgkosten. Dat zou ook uit onderzoek vast komen ja. te staan. Dus uh, het, het zoekt wel een beetje de grenzen op van, uh, van wat kan. Maar goed, u vroeg naar tips. Nou ja, nog, voor, uh, ja, of niet? Ja, u had al een tip gegeven. Maar misschien hebt u er nog één. We hebben nog uh, één minuut. daarvoor. Nog één minuut. Uh, korting. Dat is ook een, een bekend uh, ding. Mensen denken vaak. Ja, ik zit al jarenlang bij dat collectief. Misschien wel zelfs van mijn vorige werkgever. En daar had ik toch korting op. Dus waarom zou ik overstappen? Vaak zijn dat kortingen bij de dure verzekeraars. Dus dan heb je wel korting. Maar dan ben je er helemaal niet goedkoop uit. Dus in ieder geval al die mensen. En toch ook die mensen die het eigenlijk nog nooit gedaan hebben. Toch misschien de moeite waard om eens te komen. En kom je er nou niet uit. Dat is de laatste tip dan. Ja. We hebben dit jaar een overstapwinkel geopend in Amsterdam. Waar mensen die het persoonlijk moeilijk vinden enzovoort ook mee kunnen kijken en helpen om, uh, om überhaupt te kijken of het interessant is. Voor is dat uw verdienmodel aan het geheel? Want dat moet natuurlijk wel ergens betaald worden. Het moet ergens betaald worden. Wij krijgen uh, betaald van zorgverzekers op het moment dat je via onze website overstapt. Uh, maar we tonen wel alle zorgverzekeringen en de goedkoop staat altijd bovenaan. Hm. Maar goed, eigenlijk zegt u iedereen kan besparen als u wil. Als je het wil liggen de mogelijkheden. En ja, voor veel mensen is het echt gewoon noodzaak om dat te doen. En ja. voor soms schrijf zonder gewoon sport om dat te doen. Dus ja, is iedereen aan te En die mensen het die het niet doen, nou die kunnen het zich kennelijk veroorloven om het niet ja. te doen. Nou. Zo kan je het ook zien. Goed, hartelijk dank. Uh, we spraken met de directeur en oprichter van de vergelijkingssite zorgkiezer.nl. Peter Ruijs heette die. En het ging over de zorgverzekeringen voor 2013. Ik zou zeggen, sterkte met het hele happy. Want het is ingewikkeld genoeg, vind ik. 2013 zit er bijna op en in de laatste vroege vogels van dit jaar blikken we terug op het jaar van de steenmarter, het jaar van de gewone mijnspinnen, het jaar van de patrijs, het jaar van de vuursalamander, die maakt geen geluid, en het jaar van de hanenkam. En dit is geen hanenkam, want we kijken ook vooruit naar 2014, dit zijn spreeuwen. Het wordt namelijk het jaar van de spreeuw. Maar welke paddenstoelensoort staat volgend jaar centraal? En welke spinwoordsoort van 2014? En is er volgend jaar een plant van het jaar? Dat hoort u. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Jouw beste vegetarische recept kan een jaar lang gratis boodschappen doen... bij de vegetarische slager opleveren. Bij de Vegapolis. Kom snel naar Vegapolis.nl Vanavond in Overspel. Het is er aan de hand, pap. Die rare sms'jes, je dochter die zo nodig moest weten. Ik wil een deal maken. Ik ben bij je, wat er ook gebeurt. Waarom mogen wij verdomme niet weten hoe het precies zit met opa? Wat ben je dan allemaal doen? Voorraag! De psychologische thriller Overspel. Vanavond, tien over half tien, bij de VARA op Nederland 1. Je bent je werk kwijt. En wat nu? Je wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Maar wat moet je nou eigenlijk doen? Je hebt nog nooit met dat bijltje gehakt...